9, straks meer. 4 FM Jobboot met het NOS Journaal. Oppositiepartijen nemen geen genoegen met de brief van staatssecretaris Wekers over de fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaren. Ze vinden dat de brief meer vragen oproept dan antwoorden geeft. SP-voerman Roemer noemt de brief knullig... en zegt dat Wekers een pittig debat te wachten staat... Staatssecretaris Wekers herhaalt in zijn brief... dat hij pas op de hoogte is gesteld van de fraudegevallen... vlak voor een tv-uitzending van Brandpunt over de zaak. In de brief van de Kamer staat ook dat minister Ascher weken eerder op de hoogte was van de fraude dan staatssecretaris Wekers zelf. CDA-kamerlid Omtzigt wil weten hoe dat mogelijk is. Op 14 mei debatteert de Kamer met de staatssecretaris... over de fraude met huur- en zorgtoeslagen. De Franse belastingbetaler was drie keer meer kwijt... aan de vrouw van oud-president Sarkozy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 Vriendin Valerie Trierweiler van president Hollande krijgt ondersteuning van vijf medewerkers en die kosten per maand bijna 20.000 euro. Het zuiden van Californië wordt geteisterd door hevige bosbranden. Door de harde wind kon het vuur de afgelopen dagen snel om zich heen grijpen. De wind is nu gaan liggen en er is vochtige lucht van overzee aangevoerd. Daardoor kunnen de ruim 3000 brandweerlieden het vuur beter bestrijden. Duizenden Amerikanen hebben hun huizen moeten verlaten. Zo'n 4000 woningen lopen gevaar. Sinds donderdag is 10.000 hectare land verloren gegaan. Het weer zonnig. Vanmiddag hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 12 tot 15 graden langs de kust. En 17 tot 20 graden in de rest van het land. Morgen geregeld zon en droog. Dan wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS. Joens. Dit is John Bakker van de ANWB.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 De jarenachtig je Daryl Hall en John Oates en Adult Education. Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Deze plaat draai ik trouwens speciaal even voor alle collega's die momenteel hard aan het werk zijn aan de tolweg. Het bouwen van de nieuwe studio van CFM waar we vanaf 1 juni gaan zitten. Jongens, zet hem op en jullie zijn lekker bezig. Het tweede uur, wat we daarin allemaal gaan doen, dat hoor je zo dadelijk. Maar eerst gaan we over naar Joop van voor Zandvoort en de regio. Ja, want je hoopt je telefoon deed even niet. Dus nee, we konden je niet eerder bellen. Ja, hij was op de een of andere manier op tilt geslagen. Ik heb hem uh, een hardboet gedaan. Oftewel, de er van elkaar uitgetrokken. En toen deed hij ineens weer. Nou, gelukkig. Het was wel ja, mijn idee. Maar we, we kunnen dus verslag doen van uh, de wedstrijd Zandvoort. En Zandvoort tegen NRC. NRC staat trouwens, heb ik even opgezocht. Nieuw Amstelveen als één woord voetbalclub. Ja. Oké, okay, ja. Yeah. Dat, dat was vroeger gewoon Amsterdam. Maar goed, uh, ja, en, en daar is iets speciaals aan de hand. Want uh, NSV staat uh, met gelijk aantal wedstrijden 1 punt achter Zandvoort. Dus mochten ze um, onverhoopt uh, gaan winnen. Dan staat Zandvoort ineens met 12. En daaronder staat uh, OSV. En OSV heeft 3 punten minder dan Zandvoort. Mocht OSV winnen. Dan komen ze ook over Zandvoort heen, want ze hebben een veel beter doelgemiddelde dan Zandvoort. OEC is, staat er min 1 en Zandvoort min 18. Dat is toch een bolle verschil. En ik zie ze niet met de 17, 18 punten verschil van NRC-Wingen. Dat kan gewoon niet. Dus Zandvoort moet vandaag gewoon winnen. Ten meer omdat ze volgende week bij ZOB moeten spelen. En daar is toch al het einde dan gebeurd in het verleden. Je weet het erop. ...massale vechtpartijen hebben we daar... ...vechtpartijen... We, ...we hebben daar massale vechtpartijen gehad... ...en dat heeft... Uh, dat ...zit erbij punten gekost... Uh, ...schorsingen voor spelers... ...die schieten er allemaal niks mee op... ...dus Sanford zou er heel goed aan doen... ...om vandaag... ...te winnen van de NFC... Dus, ...we spelen op dit moment in de 39ste minuut... ...en er is nog niets gebeurd... Uh, ...de twee ploegen houden elkaar... ...behoorlijk in, in, uh, in evenwicht... Um, ...toch moet ik zeggen dat... Uh, ...NFC toch... ...ja... Een snelle aanval heeft, een rap aanval, maar dat heeft dan niet geleid tot hele gevaarlijke situaties op 1a voor het doel van Jorrit Schmid. Want Stamford mis 2, vind ik behoorlijk cruciale spelers. Uh, Boy de Zet, de keeper, is geschorst. Nou is daar een hele goede vervanger voor, dat is Jorrit Schmid dan. Dat is echt een geweldige keeper ook. Maar Fries heeft van de week een wedstrijdje gespeeld met de A1. En die is daar uh, door een uh, tegenstander behoorlijk hard in de rug geduwd. Kwam verkeerd terecht en heeft zijn pols gebroken. Dus die doet ook niet mee. En dat vind ik toch wel een behoorlijke aardelating op het middenveld. Want de Vries die beschrijft echt het hele middenveld. En is gewoon goed met zijn basis naar voren toe. En ook verdedigend doet hij ze uh, behoorlijk uh, mee. Uh, dus dat is een, een behoorlijke aardelating. Maar ja, Santos uh, moet toch spelen. Uh, voor hem in de huis is gekomen. Uh, Robert van Huizen. Vanhuis is ook geen vlak, voetballer, natuurlijk niet, anders komt hij niet in het eerste. Maar toch niet hetzelfde niveau als uh, Fries. schat ik in. Maar uh, dat is puur uh, ja, inschatten, Ik uh, kan het niet staven. En dat, uh, dat wil ik ook zeker niet doen. Het verloopt nog steeds 0-0, 41 ste minuten spelen we nu. En ik zeg het nogmaals... Er is toch eigenlijk nog niks gebeurd. En uh, ja, het is altijd aan een gelijkspel ook eigenlijk voldoende. Er is één punt bij. Dan zou uh, OSV misschien in de laatste wedstrijd nog overheen kunnen gaan. Als we vandaag winnen en volgende week winnen. Maar uh, zover is er nog niet. Laten we zo meteen maar eens even kijken over, uh, over nog een keertje 45 minuten uh, na de rust. Dan weten we veel meer. Voorlopig is er nog steeds 0-0 in de wedstrijd. SV Zandvoort tegen NFC. Dankjewel Joop van Ness. Inderdaad een spannende wedstrijd dus vandaag voor SV Zandvoort. Ze moeten gaan winnen of gelijk spelen. Anders gaat het uh, niet goed. Hoorde we juist van Joop van nou, Na deze zorg geplaatst. En misschien nog een plaatje erachteraan. Komen we zeker weer terug bij Joop van Ness. Hier is de Salchacha. Ik Lekker mee met deze Van McCoy en zo, tja, tja En wil je dat allemaal volgen? Kijk gewoon even Op de webcam uh, bij CFM www.zfmzandvoort.nl. Kijk live mee Jop, het slot van de eerste helft, hoe is het daar? Ja, we spelen in, de, in ieder geval In de 45e minuut uh, Soms hadden het net een um, behoorlijke kans, denk ik uh, Paul van der Oortjes, is soms kreeg die bal aangespeeld en die wilde in één keer uithalen, halen Dat deed hij ook wel Maar uh, die bal die ging uh, heel hoog ...en landen in het dak van het doel, zoals dat tegenwoordig heeft. Uh, dus, dus, dat wil ik alleen maar mee aangeven... ...dat ze allemaal bij de ploegen gewoon lekker bezig zijn. Ik zie een leuke wedstrijd, echt een hele leuke voetbalwedstrijd... ...en Sanford heeft nu de bal. Patrick Koper naar Bas Lenders. Bas Lemmers is bij het uh, gemis van Boyle Vett nu aanvoerder ...en die spel terug naar Koper. En die gaat weer naar uh, Joris Schmid. Uh, Sanford probeert die eerst zelf lekker vol te spelen... ...en die nul te houden. Ja... Laten we hopen dat die andere 0. even veranderen in nee, 1. Maar goed, zover is het nog niet. Nog steeds Patrick open op eigen helft. Geeft een dieptepas Naar, even kijken, naar Boy Visser. Visser gaat koppen. Dan kan die bal houden. Dan speelt daar, even kijken, naar aan. Was het Nijzerberg? Ja, was IJzerberg. En die uh, wordt uh, de, van de bal gezet. En de bal wordt over die zijlijn gespeeld. Een metertje of uh, tien vanaf de hoek van Magsantwoord gaan ingooien. En dat wordt gedaan door... Uh, Patrick van der Woord zo te zien, dat is een hele dicht bij mij vandaan, uh, gooit naar uh, uh, Natje Berg. Die konden niet uh, controleren die ballen en NRC is in balbezit. NRC gaat bouwen, ze zweet daar een, uh, een hele slechte baas af. Die gaat over de zijlijn heen, dat was echt een hele slechte baas. Die spelen zij met een stevige wind in de rug. En dan wordt het al licht, uh, heel wat moeilijker om te voetballen en goed te plaatsen. Uh, met name die hoge ballen. En wat gaat er hier gebeuren, dit is het eindsignaal van de scheidsrechter die het absoluut nog niet moeilijk heeft gehad. Uh, een leuke wedstrijd op 0-0. En uh, laten we hopen dat die tweede 25 minuten verzand wordt, uh, een, iets beter worden. Oké, okay, oh, dankjewel, dankjewel Jovenesse. En straks komen we uiteraard bij Joop weer terug. Ja, even deze nemen dan maar. <laughs> dan pakken we het even anders op. De wedstrijd Sanford 4, die spelen vandaag trouwens tegen Bloemendaal. En Sanford 4 staat daarvoor in Bloemendaal. Dus 0 tegen 1, de tussenstand van die wedstrijd. Open up your heart, what do you Up your heart, what do you feel is it real, yeah. the big bang. Hey, is Zandvoort. Zandvoort op zaterdag hoor je. worlds' En now dead we found love. Bijna vijf voor half drie geworden. Half vier geworden. Straks om half vier krijg je natuurlijk de evenementagenda. Maar we gaan eerst natuurlijk stilstaan bij Dodenherdenking. Ja, en uh, dat doen we even apart. Want uh, er zijn nogal wat her, tenminste, er zijn nog herdenkingen in Zandvoort uh, rond 4 en 5 mei. En daar is gisteren al. Eigenlijk al heeft het een aanvang genomen. Want op vrijdag. Uh, Gisteren om 12 uur was de herdenkingsplechtigheid reeds bij het Joods Monument op de hoek van de J. van Heemskerkstraat en de Dr. J.G. Metzgerstraat. En het heeft alles te maken dat het vandaag sabbat is. En uh, zoals u weet, luisteraars, 4 mei is de herdenking voor alle doden en gesneuvelden in alle oorlogen. De herdenkingsdienst in de protestantse kerk aan het kerkplein begint om 7 uur, waarna om half 8 de stille tocht via de Haltestraat, de Vondellaan en de Van Lenneweg naar het algemeen monument zal lopen. Daar wordt om 8 uur 2 minuten stilte in acht genomen. Vervolgens is er gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen. Een aantal Zandvoortse oorlogsveteranen zal deel uitmaken van de stoet. Dan hebben we het even over 5 mei. Op bevrijdingsdag zullen tussen half tien en tien uur circa veertig oude legervoertuigen van de vereniging Kelly's Heroes uit Zandvoort aangevuld met voertuigen van de landelijke vereniging Keep Them Rolling... vanuit IJmuiden via het strand in Zandvoort aankomen. Ter hoogte van het casino komen ze omhoog... en rijden de kolonnen naar het huis in de Duinen... waar de chauffeurs een maaltijd zal worden aangeboden. Daarna gaat de kolonne terug naar het strand... en wordt toch voortgezet naar Den Haag... om daar aan de festiviteiten deel te nemen. Dus tussen half tien en tien uur... komen de lege voertuigen aan uh, op het strand in Zandvoort... en zullen dan naar huis in de Duinen doorrijden. Dus als u van oude voertuigen houdt... Bent u natuurlijk morgen van harte welkom om daar te gaan kijken. Maar allereerst hebben we natuurlijk vandaag op 4 mei. Uh, om 7 uur de herdenkingsdienst in de Protestantse Kerk. Door een, en gevolgd door een stille tocht naar het herdenkingsmonument. waar de herdenkingsplechtigheid om 8 uur begint. U bent van harte uh, uitgenodigd om om 7 uur bij de herdenkingsdienst. aanwezig te zijn in de Protestantse Kerk. En ook de jeugd uh, is uh, actief. Uh, uh, be, betrekt ook uh, zich uh, op 4 en 5 mei. En met name heeft de Hannie Schaftschool heeft een bezoek gebracht aan de Erebegraafplaats. Uh, en daarvoor uh, is aangeschoven Thomas. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn met school naar uh, de Erebegraafplaats geweest. Ja. Doen jullie dat doen jullie elk jaar, hè? Ja. Want jij zit natuurlijk op de... Hannie Schaftschool. Ja. En weet jij wie Hannie Schaft is? Of Ja. Was? ja. Dat is een vrouw die vroeger in het verzet heeft gezeten. Ja. En die heeft heel veel aanslagen gepleegd op mensen die... Um, ja, zeg maar, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, die, die bij ja. de tegenpartij waren. Ja. En, uh, maar hoe wordt dat op school, uh, krijg je dan van tevoren een, een informatieles over, uh, over de, de oorlog en over 4 en 5 mei? Hoe gaat dat? Ja, als we bijvoorbeeld een keer geschiedenisles hebben op school, dan um, praten we ook veel over haar, wat ze vroeger heeft gedaan en zo. En ja, daar leren we wel veel van. En uh, even voor jezelf, hoe, hoe vind jij dat de jeugd 4 uh, en 5 mei moeten herdenken? Of zeg je van nou ja, voor mij hoeft het niet meer, maar of vind je dat het elk jaar wel moet? Ja, want ik vind wel dat het natuurlijk wel impact heeft gehad op Nederlanders. Ja, en je vindt ook dat het elk jaar herdacht moet worden. Ja. En je klasgenoten vinden dat ook? Zover ik weet van wel ja. Ja, en dan kijk je me zo aan zo van, nou, er zijn ook een paar die zeggen van, nou, voor mij hoeft het niet. Nee. Nee, maar wat, zelf vind je het wel dat het uh, moet? Ja. En jullie doen dat elk jaar? Ga je er elk jaar heen? Ja, elk jaar is er dan een nieuwe groep acht. Ja. En die gaat er dan naar dat monument toe. Nou, want het is nou ook de ouderen vinden het belangrijk dat de jeugd ook besef heeft van wat er, wat er in tussen 1940 en 1945 is gebeurd, hè? Ja. Goed, ga jij er vanavond ook nog heen? ja. Wat ga jij doen vanavond dan? Nou, ik zit um, op de Scouting en ik ben ook hier um, bij het monument te vinden aan het einde van de Vlennepweg, ja. Uh, ja? Om de, ja, zou ik maar zeggen, de dooie te herdenken. Ja, nee, dat klopt, dat, dat doen we ook dan op dat moment. Ja. Ik vind het geweldig, er komen nog meer mensen uit. Jij zit op de Scouting, dus ja. de Scouting verzorgt dat dan ook een beetje. En dan sta jij daar ook bij samen met wat andere jongens en meisjes ja. van de Scouting. Ja. Hartstikke goed. Zo blijft, zo, blijft, zo blijft die brug tussen de jeugd en 40-45 blijft, uh, intact. Ja. Nou, bedankt Thomas dat je het even hebt willen toelichten in de uitzending graag gedaan. Dan gaan wij weer verder. Ja, goed bezig Thomas trouwens. En uh, goed dat je er vanavond bij bent. Uiteraard uh, raad ik iedereen aan om vanavond even stil te staan bij alle slachtoffers van allerlei oorlogen. En natuurlijk met name ook de Tweede Wereldoorlog. Vanavond dus uh, om zeven uur vanuit de protestantse kerk richting de Verlennepweg, Straat, waar twee minuten stil wordt gestaan bij alle doden. Hier is de single van John van en You're the Voice. Daarna de evenementagenda bij CFM. We have the chance to turn. En dat was hem, de single van John Farnham en Your the Voice. Even van de half vier, tijd voor de evenementagenda. Van Albert Jan krijgen we te horen wat we de komende dagen allemaal gaan doen. En hij zegt, ja, je kan best wel even word Dus De komende tien minuten zijn voor jou, Albert Jan. <laughs> Ga je gang. Goed, volledigheidshalve beginnen we met, uh, uiteraard met de dode herdenking. En nogmaals, om 7 uur start de speciale herdenkingsbijeenkomst in de protestantse kerk. Het gemeentebestuur Zandvoort nodigt u alle inwoners met klem van Zandvoort uit... tot het bijwonen van deze plechtigheid. Om half acht begint de stille tocht. Vanaf de protestantse kerk loopt men via het raadhuisplein de haltestraat uit. Men steekt over en loopt de verlengde haltestraat in... Het spoor over en vervolgens de Vondellaan in. Aan het eind van deze straat rechtsaf de Van Lenneplaan in. Hierna loopt men rechtdoor naar het denkingsmonument... aan de rotonde van Lennepweg-Lineerstraat. De klerkokken luiden van kwart voor acht... en tot dertig seconden voor acht uur. Vanaf acht uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Na de stilte brengt de trompetist de last post ten gehoren. Om drie minuten over acht volgt de officiële bloemlegging... Uh, en volgt de declamatie door de heer H. Schrama... En daarna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Wegens de dodenherdenking van de gemeente Bloemendaal is de zeeweg uh, vanaf 6 uur afgesloten. In verband met een stille tocht naar de begraafplaats van de Duinen achter de zeeweg. Het verkeer zal uit moeten wijken via de Zandvoortse Laan. Dan gaan we naar morgen. Morgen is het 5 mei. Dan is het bevrijdingsdag. En dan is het van allerlei activiteiten in het centrum van Zandvoort. De stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort... organiseert een aantal leuke activiteiten voor de inwoners van Zandvoort. Vanaf half elf start, ook, start op het Kerkplein een spannende vossenjacht. Nou, nou, daar word ik een beetje bang van, altijd. Door het centrum van Zandvoort. Elk jaar zijn er verklede mensen...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 Voor de kleinsten staat er vanaf ook op het Kerkplein ook een leuk springkussen. Met een hapje en een drankje worden onze senioren tussen half twee en half vijf weer ingebouwde Krocht verwacht voor een gezellige bingo-middag met leuke prijzen. Dus de jeugd, de Vossenjacht vanaf half elf en het start op het Kerkplein morgen. En morgenmiddag is er bingo voor de senioren en dat is om van half twee tot half vijf in gebouw De Krocht. Wat nog meer morgen? Ik zei het u, u al uh, eerder in het programma. De bevrijdingsrit. En dan heb ik het over. Uh, de bevrijdingsrit die plaats gaat vinden rond 10 uur. Zullen de 40 uh, legervoertuigen van Uimuiden aankomen? Rijden op het strand. Helaas zullen deze niet, zoals eerder werd vermeld, stoppen ter hoogte van gebouwde rotonde in verband met de vloed. De karavaan van voertuigen zal via de hoge weg naar huis in de duinen rijden. Hier kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen naar deze toch wel indrukwekkende voertuigen. Om 12 uur zal de stoet weer richting het strand gaan om een tocht voor te zetten naar Noordwijk. En verder in het centrum morgen een optreden van de André-zusjes. En dat, begint, dat gebeurt allemaal in het muziekpaviljoen Raadhuisplein. En uiteraard is, dit, uh, daar bent u, is de entree daar gratis. En dat begint om 1 uur en duurt tot 4 uur. En uiteraard geïnspireerd door de Andrew Sisters vertolken de André-zusjes op nostalgische wijze de muziek uit de swingperiode. waarin de big bands hun glorietijd hadden. Laat u meenemen met nummers als On a Sentimental Journey. En geniet Under the Apple Tree. En van rum en Coca-Cola. Vanaf 1 uur nu optreden van de André-zusjes op het muziekpaviljoen Raadhuisplein. En verder is er ook nog een open dag bij de Spot. Morgen. En dan heb ik het over Strandafgang Bernard 23a. En tijdens deze open dag kan iedereen een kijkje komen nemen bij de Spot. En de verschillende watersporten gratis uitproberen. En dat begint allemaal om 12 uur. Open Dag bij de Spot. Strandafgang Bernard 23a. Dan gaan we naar donderdag 9 mei. Dan heb ik het over het 33ste Louis Blok rapid, rapid uh, schaaktoernooi in het gebouwde krocht. En dat, is de entree, dat kost, deelname kost 8 euro. En dat begint allemaal om 11 uur. Dus er wordt weer geschaakt in gebouwde krocht. Op donderdag 9 mei. En voor meer informatie kijk op seniorennet.be slash zandvoortschaakt. blog.seniorennet.be slash zandvoortschaakt. Dan gaan we naar vrijdag 10 mei. Dan hebben we weer Friday Night met crossover. En dat gaat allemaal plaatsvinden in Hotel Casino en het Badhuisplein nummer 7. Dat bedraagt 5 euro per persoon. Het professionele crossover is een bijzonder duo... dat zich op verschillende fronten onderscheidt van andere bands. Friday Night met crossover in Hotel Casino, Badhuisplein. En dan hebben we het op vrijdag 10 mei. De entree is 5 euro en het begint allemaal om 9 uur. Ook op vrijdag 10 mei hebben we weer Zingen mee met Gray. Het overbekende heerlijke avondje Meezingen met Gray. Dat vindt allemaal plaats in Café Oomstee aan de Zeestraat 62. De entree is gratis en dat begint allemaal om half negen. Op vrijdag 10 mei in Café Oomstee Zing mee met Gray. En voor meer informatie verwijs ik u naar www.oomstee.nl Vrijdag 10 mei, dan gaan we live Griekse muziek. Daar kan u van genieten in het Grieks specialiteitenrestaurant Zara's Halterstraat 7. En dat begint allemaal om 4 uur en dat duurt tot 12 uur s avonds. En waan u in Griekse sferen met heerlijke Griekse authentiek Grieks eten en drinken onder het genot van live Griekse muziek. Elke tweede vrijdag van de maand reserveren is aan te raden. Vrijdag 10 mei is het dus weer zover in de Halterstraat 7. Bij Grieks restaurant Zara's vanaf 4 uur. En dan dat weekend, zaterdag 11 en 12 mei, is het ook weer groot feest op het park Zandvoort. En dan heb ik het over de State of Art, Historic, Zandvoort, Trophy en British, Great British Racing. Allemaal op het park Zandvoort. De State of Art is er ook dit jaar weer uh, op de kalender. En op 12 mei organiseert de uh, historische de Hart De Hark een uh, grootse evenement op de zondag. Maar houdt u van oldtimers, British race sensatie... houd dan uh, het weekend van zaterdag 11 en 12 mei, mei vrij... en vervoegst u zich op het circuitpark Zandvoort... om te genieten van al die oldtimers. Gaan we naar zondag 12 mei, dan hebben we het over straatartiesten. Company with balls, Join the Parade, muziekpaviljoen... raadhuisplein gratis, entree, dat begint om 1 uur. Join the Parade is een swingende optocht... en een niet te missen blikvanger voor de twee hoge figuren. De gigantische grote poppenmannen dansen in samenspel met een grote band. Zondag 12 mei, 12 uur, of 1 uur in het uh, muziekpaviljoen aan het Raadhuisplein. Zondag 12 mei is het ook weer tijd voor Jazz in de Krocht. En dan hebben we het over Chris Monen. En dat begint allemaal om half drie. En de entree is 15 euro. Chris Monen speelt al vanaf zijn zevende jaar gitaar. Hij studeerde aan het Hilversumse Conservatorium. Hij toerde zeer succesvol door Europa en de Verenigde Staten. Hij speelde al een aantal malen op het North Sea Jazz Festival. Zondag 12 mei Jazz in de Krocht met Chris, gitarist Chris Monen. Entree 15 euro en het begint allemaal om half drie. Meer informatie te vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En tot slot, zondag 12 mei is het ook weer tijd voor het Kerkpleinconcert... in de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. De entree is 5 euro per persoon. Dat begint allemaal om 3 uur. Kerkpleinconcert, de mooie filmmelodieën 2 met Lisette Emmink... ...Josje Goudzwaard en Camille van der Kooi. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk open... En dat is dus vijf uur. Dat begint om drie uur en om half drie gaat de kerk open... op zondag 12 mei voor dit prachtige concert. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.classicconcerts.nl Oké, okay, tot zover Albert-Jan. Weer helemaal vol. Dank je wel. En uh, wil je de evenementen nalezen... ga je gewoon internet naar www.zfmsandvoort.nl www.zfmsandvoort.nl Of kijk op CFM Text TV, kanaal 40 digitaal... of analoog kanaal 45. Nou, we vermelden. Het altijd al diverse keren. Er wordt uh, op dit moment hard geklust aan de nieuwe studio aan de Tolweg in uh, Zandvoort. En uh, ja, voor alle klussers die daar druk bezig bij uh, zijn om een uh, mooie nieuwe studio te bouwen voor CFM... gaan we de volgende plaat draaien uit de Euro Breakdown. Hij steeg van nummer 24 naar nummer 13 en niet zonder reden, want het is een hele lekkere. Hier is Robin Tick en de Blurred Lines. Oh. op de zaterdagmiddag bij CFM. Vooral die mannen die daar hard aan het werk zijn... ...op de tolweg, dat De Lines, T.I. en Ferel... samen met Robin Vick... ...uit de Euro Breakdown. Ja, we gaan voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd... ...Sanvoort tegen NFC 1... ...weer naar jouw van toe. Joop, hoe ja. gaat het daar? Nou, waar zojuist toen jij aan het praten was... Uh, ...gewoon een disaster is gebeurd. Want uh, Sanvoort was heel goed bezig. Veel druk op het doel van NFC. Er komt één uitval... Goeie voorzet, en uh, George Smith had geen antwoord. Dus Ericsson staat nu met 0-1 voor. En we spelen in de 60ste minuut. Zalvoort moeten nog een schetsje bovenop doen. Ze dus waren heel goed bezig, echt waar. Er waren handpunten, maar dan moet hij er wel in gaan. Daar hebben we al eens weer over gehad. En uh, ja, uh, 0-1-8. Het is, het is uh, niet goed. Nu, mooi visser gepasseerde man, uh, Robert Huizen die kan er niet bij komen, krijgt er een overtreding mee en dat is een metertje of drie buiten het strafstopgebied. en ik denk dat Nigel Berg zich ermee gaat vermoeien misschien wel vier meter, veel meer zal het niet zijn uh, de die gaat uh, even de afstand afmeten en zegt tegen Nigel Berg dat hij moet wachten op een slaatje van hem, de muur moet een meter of drie naar achteren Dit is vind ik wel een hele lange negen meter zoals die hier is, ik hoop dat jullie kunnen horen want het waard is als een idioot en dat is al een schitterend schot van berg. Kan nog net door de keeper gestopt worden, maar gaat wel over de laaglijn. Zandvoort krijgt een corner. Een corner van Zandvoort gezien, van de linkerkant van het veld. En uiteraard gaat Berg zich daar weer mee bemoeien. Want dat was hij altijd. Er wordt dus nu eigenlijk een inswinger met de wind. Dus uh, uh, laat we zeggen, Zandvoort in de rug. En dan een, een goede, hoge kromme bal. Ja, dan kan het best wel eens gevaarlijk gaan worden. Dan gaat die bal komen. Dan, is, dan houdt hij heel laag. Dat is zonde. Dat moet gewoon niet. Dat is ontzettend jammer. Want hier was toch echt wel een, uh, een mogelijkheid. Dat was alles. Ja! Maar even als kutse de bal van Lenners. Die uh, gaat uh, misschien maar 20 centimeter naast de rechterpaal van de NEC-doelman. En hey, die mag dus nu het spel weer gaan beginnen. Ik zeg het zal meteen, het veel druk. Maar ja, dan moet je achterin wel de, de spullen helemaal in orde hebben. Uh, goed, de bal gaat weer in het, veld gebracht, in het veld, uh, spel gebracht worden, moet ik zeggen. En uh, ja, die blijft gewoon hangen, want het waait ontzettend hard hier op dit moment. Uh, toch is het weer NFC dat die krijgt. En Zandvoort uh, gaat hem nu overnemen. Peter Koper. Probeert daar uh, Boye boy, is te uh, uh, pakken te krijgen. Dat ging niet. Uh, uh, up in under, zoals het heet, bij rugby. En Zandvoort mag gaan gooien. Dik, uh, diep in, het, uh, in de helft, de aanvalshelft, uh, bij NFC. Is ondertussen gebeurd. Koper. Kijken wat hij mee kan gaan doen. Niet veel. Maar, daar is Paul van Noord Die gaat zijn man passeren. Dat doet hij goed. Uh, plus speelt te breed. Op, even kijken Robbers van Huizen, kan iedereen ja, gaat de pinguin, ja, gaat lekker lekker langs, Dat doet hij goed, Nu moet die bal voorkomen, en ja, die komt voor en die blijft hangen, Jan Swart, ah, Jan jammer, al. staat vrij, die bal die bleef hangen, die lucht door die sterke wind en maar het klopt hem helaas over en uh, ja, uh, de keeper van uh, uiteraard NAC heeft geen haast. Boy Visser wel, die haalt die bal voor hem op. Uh, Zandvoort moet die druk hoog houden. Hoe dat verder gaat, dat zullen we straks wel zien. Voorlopig is het 0-1 in het voordeel van NFC. Come on and shine. Shine like a star. wij in de studio bij CFM swingen. Lekker mee met deze van Tracy Ullman. Je hoort de breakaway. Tot zoveel uur 2 van Sandvoort op zaterdag. Tegenwoordig uh, genaamd. SOS. wat we er ook. Sandvoort op zondag. Dus we gaan twee keer sossen op zaterdag en zondag. Tussen 2 en 5. Graag tot zometeen na 4 uur.